Uur. Lieselot Thomas met het NOS journaal. De GGD heeft een telefoonnummer geopend voor zorgpersoneel en leraren die zich met voorrang mogen laten testen. Dat nummer is 0800 8101. Minister De Jonge van Volksgezondheid kondigde de voorrangsregeling ruim een week geleden aan. Het gaat om een tijdelijke maatregel vanwege de oplopende wachttijden voor een coronatest. De GGD rekent op een paar duizend aanmeldingen per dag. Het verbod op het dragen van een niqab of een boerka leidt tot meer islamofobe reacties, zegt de stichting Meld Islamofobie. Sinds augustus vorig jaar is het verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het openbaar vervoer, scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Volgens de stichting hebben moslimvrouwen sindsdien vaker te maken met verbaal en fysiek geweld vooral op plekken waar de wet niet geldt, zoals in winkels en speeltuinen. De stichting wil dat het verbod wordt ingetrokken. 15% van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de rijkste 1% van de wereldbevolking, meldt Oxfam Novib na onderzoek. Tegelijkertijd is de armste helft van de mensheid verantwoordelijk voor maar 7% van de CO2-uitstoot.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 De ceremonie zou eigenlijk plaatsvinden in een theater in Los Angeles... maar het werd vanwege corona een show waarbij de acteurs vanuit huis reageerden... op de bekendmaking van de winnaars. Het weer volop zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Maar omdat er weinig wind staat, voelt het warmer aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is vertraging op de A10. Watergasmeer niet nieuwe meer.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 Ga FM. Mijn